7 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Hongkong gevraagd om uitlevering van klokkenluider Edward Snowden. Snowden onthulde onlangs dat inlichtingendiensten op grote schaal telefoon- en internetverkeer afluisteren. Daarna vluchtte hij naar Hongkong. Het is niet bekend waar hij nu is. Volgens het Witte Huis zou Hongkong de relatie met de VS bemoeilijken... als Snowden niet binnen afzienbare tijd wordt uitgeleverd. Sommige politici in Hongkong hebben hun steun uitgesproken voor de klokkenluider. De Amerikaanse geheime dienst NSC heeft grote hoeveelheden sms'jes onderschept in China. Dat heeft Snowden gezegd tegen de Engelstalige krant South China Morning Post. Chinese telecombedrijven zijn volgens Snowden een aantrekkelijk doelwit voor de NSC, omdat Chinezen heel veel gebruik maken van sms'. Volgens Snowden is ook een gerenommeerde universiteit in Peking gehackt. De dienst wist op één dag in januari in te breken in 63 computers. In een hotel in Pakistan hebben onbekende tien buitenlandse toeristen doodgeschoten. Het is nog niet duidelijk welke nationaliteit de slachtoffers hebben, maar bronnen melden dat er enkele Chinezen onder zijn. De aanval was in een plaats in een afgelegen gebied in het noorden van Pakistan. Rond één uur s'nachts kwamen gewapende mannen het hotel binnen en openden het vuur. Daarna gingen ze er vandoor. Het hotel ligt erg afgelegen en er zijn nauwelijks wegen. Volgens de autoriteiten moeten de lichamen van de slachtoffers met helikopters worden opgehaald. Acht Europeanen die door Al-Qaeda in Noord-Afrika worden vastgehouden, zijn nog in leven. De terroristische organisatie Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb zegt dat er binnenkort een video van de mannen op internet zal worden gezet. Vijf van de acht Europeanen zijn Fransen, de nationaliteit van de anderen is niet bekend. Het is dus niet duidelijk of de Nederlander Sjaak Rijke bij de groep zit. Hij werd in november 2011 ontvoerd in Mali, waar hij op vakantie was.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 Bij een ongeluk op een Amerikaanse vliegshow zijn een piloot en een stuntvrouw om het leven gekomen. Toen de piloot ondersteboven ging vliegen, stortte hun toestel neer en vloog in brand. De stuntvrouw zat op dat moment op de vleugel. Het toestel was een Boeing Stearman, een in de jaren 30 ontworpen tweepersoons dubbeldekker. In de Confederations Cup heeft het Brazilië met 4-2 gewonnen van Italië. Daardoor eindigt het gastland als eerste in groep A van het voetbaltoernooi. In dezelfde groep won Mexico met 2-1 van Japan. Brazilië en Italië waren al zeker van de volgende ronde. Het weer, vandaag geregeld buien, met vooral vanmiddag kans op onweer en plaatselijk kan veel regen vallen. Verder schijnt af en toe de zon en het wordt 16 tot 17 graden. Ook morgen nog buien en de dagen daarna wordt het droger. Dit was het NOS Journaal.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 Manuel Venderbos. Een hele goede morgen en puik dat u al zo vroeg luistert. Aan de rand van de Oostvaardersplassen is het al een redelijke drukte van belang. Geen massa's mensen natuurlijk, maar wel een heleboel dieren. Uh, vogels kwetteren in het rond, ze, ze, ze zwemmen hier in de Oostvaardersplassen. En een heel aantal hekrunderen trekken van links naar rechts langs de horizon. En het weer... Ja, dat is op deze officiële derde zomerdag. Is niet om over naar huis te schrijven. Je kunt merken dat we alweer naar de winter toe gaan. De dagen worden alweer korter. En ik sta hier met de directeur van Artis, Haik Balian, in de regen. Ja, prachtig. Goedemorgen. Goedemorgen. Prachtig, zeg je. Prachtig, ja. Lekker, die regen. even. Het is jammer natuurlijk in de zomer, maar het voelt altijd wel uh, bijzonder, moet ik zeggen. Ja, want ik zei nog, zullen we onder een afdakje gaan staan, maar nee, we moeten echt naar buiten. Ja, want ik denk dat die sensatie van die regen uh, is ook fijn. Ik zit veel binnen natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen binnen zitten als je niet op het land woont. Hè. De meeste mensen wonen nu uh, in de stad. En af en toe die sensatie van die regen op je huid, uh, ja, dat doet mij in ieder geval wel wat. En zeker als je hier in zo'n natuurgebied staat, dan, ja, dan ervaar je dat toch anders. Ja, want u woont als, als uh, directeur van Artis naar goed gebruik in Artis. Dus u wordt wakker met leeuwengebrul. Ja, de leeuwen zijn wat, uh, wat minder uh, lawaaiers ochtends. Maar uh, de olifanten die trompetten wel. En vooral natuurlijk de vogels. Heel veel vogels. Heel veel uh, nationale vogels, zeg maar. Vogels die uh, van mussen tot spechten tot merels en noem maar op. Reigers. Uh, en dan natuurlijk de, de exotische vogels. En dat is een... Uh, Zeker in mei juni is het een muur van geluid waarmee je wakker wordt. Als de zon opgaat, dan begint het net daarvoor. Als die er is? Als die er is, maar verbazingwekkend is hij er heel veel s ochtends vroeg. Want dan is het natuurlijk het waait minder hard. Op de een of andere manier word ik heel vaak wakker met, met de zon. U uh, komt uit de filmindustrie. Uh, u uh, distribueerde en produceerde films, waaronder kaskrakers als Het meisje met het rode haar... Terug naar Oesgeest, Schatjes. En toen ineens, tien jaar geleden, stapte u over van de cultuur naar de natuur. En werd u directeur van Artis. Hoe is die overstap bevallen van cultuur naar natuur? Uh, heel goed, heel goed. Ik ga nog veel naar de film. Maar uh, ik wilde eigenlijk ecoloog worden. Uh, ben gestopt met studeren, in de film terechtgekomen. En met uh, verschillende partners uh, in distributieproductie. Uh, later ook bioscopen. Uh, ja, heel, heel goed gewerkt. Heel leuk. Fantastisch, uh, fantastisch iets. En eigenlijk, uh, mijn oude liefde was altijd uh, natuur. En ik droomde als kind uh, dat ik directeur van artus uh, was. Uh, thuis. Ik had veel dieren thuis. En nou, op een gegeven moment kwam ik iemand tegen in uh, vliegveld in en Ik woon in Duitsland. Die vertelde dat hij interim manager was bij artus En toen ben ik weer gaan nadenken. Ik was 48. Toen ben ik gaan nadenken wat ik met mijn leven wilde. Daar gaan we het straks nog uitgebreid okay. over hebben. Okay. Nu staan we hier letterlijk met onze uh, voeten in de klei, in de modder. Uh, we kijken uit over het riet, het water van de Oostvaardersplassen. Wat doet de natuur met, met je? Ja, dit is natuurlijk uh, zoals overal in Nederland cultuurlandschap. He, dit is uh, zeg maar gemaakte uh, natuur als je wilt. Het is, in Nederland is alles aangelegd. Zoals we weten de polder. Nou, als ik hier kijk, hier... Hier voel ik het echt het Nederland. En als ik zo die hekrunderen zie, uh, zie lopen... dan kan je ook een beetje voorstellen hoe dat vroeger... niet hier natuurlijk, want dat was water, maar, maar geweest moet zijn. En dat enorme platte, dat heeft wel uh, iets moois. Die, uh, die eindeloos gestrikte vlakte die je voorziet. Alleen je ziet wel aan het eind zie je toch wel weer palen staan of een huis. En wat dat betreft is die natuur zeg maar, uh, aangelegd. Hè? Eigenlijk net zoals in Artis. Het is een representatie uh, van de natuur. Het is, niet... ja, het is een soort nep-natuur? Ja, nep. Ik weet niet wat nep is. Hetzelfde als met, uh, met film. Uh, je kijkt naar iets, je raakt geëmotioneerd. Het is zo op dat moment. En dit is ook zo uh, op dit moment. En, en het is niet nep. Uh, het is zoals het vandaag is. Hè? De vraag is natuurlijk... Als je kijkt naar, naar het leven en je kijkt naar de natuur op aarde ook. Eh, je kan wensen dat alles terugkomt. Dan zou je alle mensen weg moeten halen. En zeker in de hoeveelheden eh, die we nu hebben. Zeven miljard mensen. Maar je zou ook kunnen zeggen vandaag. Je moet kijken naar wat we hebben. En wat we over hebben. En, en daar op sturen. En naar kijken hoe je daarmee omgaat. Want het verlangen naar het verleden is natuurlijk groot. Eh, en... Dat is wel een probleem, want dat, dat krijg je niet terug. Dat krijg je nooit meer terug. Dus, ik maar als, je, als je kijkt naar, naar Artis, dat bestaat nu 175 jaar. Dat ja. is heel lang. Maar we leven nu in 2013. Ja. Uh, zijn dierentuinen nog wel van deze tijd? Moeten we die niet gewoon opheffen? Ik denk dat ze nu noodzakelijker zijn, misschien... Dan ooit eigenlijk vergelijkbaar met die 19e eeuw, toen Artus is oprichtte in 1838. Toen begreep men, he, Darwin was er nog niet, die had nog niet zijn boek, uh, The Origin of Species, geschreven over de evolutie, hoe dieren zich ontwikkeld hebben. En uh, men probeerde te begrijpen wat die natuur betekende. Dus Artus ging over natuur. Met een studie van de natuur ook. He. Op een aangename manier. Je moet je voorstellen, je had de industriële revolutie gehad. Men, er kwamen die steden gingen groeien, er kwamen mensen met meer geld. De verlichting was, was geweest. Men ging ook kijken naar wetenschap. Niet alleen naar, naar wat God gedaan had. Maar ook uh, studies. Uh, hoe zaten dingen in elkaar? Hoe waren ze verder gegaan? Dus die twee dingen. Een rijkere groep mensen met, een, uh, met het ideaal van de verlichting. Dat wetenschap belangrijk werd. Zo ging men die natuur bestuderen. En bij die natuur hoorden ook natuurvolken. Dus arts uh, verzamelden alles over dieren. Je moet je men had nog nooit een, een olifant live gezien. Uh, men had nog nooit een orang-oetom -orang gezien. Men had nog nooit heel veel soorten. Men wist helemaal niet uh, wat dieren waren op die manier. Het waren dingen vaak. Ik geloof het eerste schilderij over dieren was in 1735 een briesend paard. Dat er emotie was bij dieren. Het waren gewoon voorwerpen. En... Dus men probeerde dat te begrijpen. En ik denk, vandaag zitten we in dezelfde fase. We komen steeds verder van die natuur af te staan. Mensen die op het land wonen en die hier komen... die zullen niet begrijpen dat kinderen in de stad uh, nog nooit een koe gezien hebben. Dat als ze dicht bij een koe zouden staan... dat ze zich dat ze echt heel erg zouden schrikken. Dus ik denk, juist nu... Uh, is dat belangrijk? En dan kan je ook afvragen waarom het belangrijk is. He, waarom is het belangrijk dat natuur, uh, dat we van natuur, dat we daar respect uh, voor hebben. Dat we daar... daar gaan we het straks nog meer over hebben. Over hebben. Ja, dus, dus wat mij betreft, ja, het is heel erg belangrijk. Dit is heel erg belangrijk, dat mensen hier kunnen komen om te kijken. En uh, iets over arts, ik zie daar een rijtje wil gestaan. Als je volgend jaar naar arts komt, we maken daar een publiek plein. En daar, zeg maar, wat jij net noemt, daar maken we een stuk landschap. Met lepelaars, we hebben een hele grote kolonie lepelaars met wilgen, zodat je kan zien en de artis een stukje van wat er ook buiten de stad is. En daarmee hopen we ook, het proberen we de mensen te vertellen. Ga ook eens kijken daarbuiten, blijf niet in die stad. Dit is een stukje wat we in Nederland hebben, vlak boven Amsterdam of een stukje hier naartoe. Straks wil ik van je weten hoe een filmproducent het in zijn hoofd haalt om directeur van artis te worden. Maar zullen we eerst naar binnen gaan? Prima, ja. Talking today I looked you straight in the eye Fell in love right away I found your name and your number And soon I will make you mine And all is fine Now I'm quite sure You must be feeling the same When you laughed you told me We might see you again But there's time, time ticking Ticking away That's why I'm here at your doorstep Longing to say I want your love and guidance. I want your love and silence. I want your love, oh, love and guidance, won't you? Mm-mm. -hmm. I thinking to tap and do da and down the bang, shut and no do that. And hey, Jack, I want a fling flat to with you no A fling flat to the I wrote you love, love letters all in the mind But it's the thought that matters, we're two of a kind Now I feel sick, tired and lonely of knocking your door all night through Mmm, I wanna be you madam, and strawberry jam And then I'll paint your body, show you who I am I oughta think, think twice, am I doing the right thing today? van de Nederlandse singer-songwriter Marieke Jager. Dat is lekker wakker worden, dacht ik zo. Goedemorgen, u luistert naar Dit is de Zondag... rechtstreeks vanuit Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Mijn gast van vanmorgen, Heike Balian... was ooit een van de machtigste mannen in de Nederlandse film... maar is nu alweer tien jaar directeur... van Nederlands oudste en bekendste dierentuin. Artis. Dat bestaat dit jaar 175 jaar. 175 jaar. Tien jaar geleden was het bijna failliet... Meneer Balian, uh, je bent vechter en dat moet je ook kunnen zijn om artis weer op de rails te zetten. Maar ze was u niet altijd. Wat voor jongetje was u toen u zeg maar een jaar of tien, twaalf jaar oud was? Nou, ik ben uh, zeer beschermd opgevoed, denk ik, of een beschermde omgeving. Mm -hmm. uh, ik denk wel een beetje zo'n uh... Kwispelende hond, als je daarmee wil vergelijken. Vriendelijk, okay. tegen alles, nieuwsgierig. Van de een naar de ander kijken hoe dingen in elkaar zitten. En proberen contact te maken. Uh, ja, en open. En, uh, ik, ik was wel veel bezig met dieren. Dus dat was mijn stukje in mijn leven waar ik, uh, voor mez, wat ik voor mezelf had. Yeah. Uh, maar zeer sociaal. Ik heb ook ooit eens ergens gelezen dat u als kind een ontzettende angsthaas was. Nou... Ja, ik denk dat ik uh, heel voorzichtig was en uh, sommige dingen heel eng vond. Uh, maar niet op het uh, emotionele vlak. Wel van uh, dingen doen. Ik denk ook dat dat uh, heel erg angst, maar wel een, een beetje, denk ik. En ik denk ook, een van de dingen die ik in mijn leven gedaan heb ik in hem heel goed gerealiseerd. Ik had op een gegeven moment een beeld dat als je opgroeit, je hebt allerlei angsten uh, voor verschillende dingen. En dan had ik een beeld van uh, een, zeg maar, een soort grote kuil, waar uh, boven zijn allemaal schutters als het ware. Dat zijn je angsten en. Uh die één voor één proberen te elimineren. En, en, en dat je daarmee, uh, die, die angsten moet je natuurlijk kwijtraken. Er zijn heel veel dingen, hè? als je opgroeit, zijn er enge dingen. Want je moet, hè, dat geldt voor dieren ook, voor, voor zoogdieren zeker. Je moet dingen leren, je moet ze begrijpen. Uh, veranderingen zijn moeilijk, hè? voor dieren zijn ze heel moeilijk. Voor de... mensen ook. Hoe wordt een open kwispelende hond in combinatie met een angsthaas een vechtersbaas? Nee, een vechtersbaas. Niet echt een vechtersbaas. Maar wel, uh, ik ben geen vechtersbaas. Ik maak uh, eigenlijk uh, heel weinig ruzie. En als ik ooit ruzie heb, dan uh, duurt het uh, tien minuten. Nooit langer dan, uh, dan een dag. Maar het gaat er meer om dat het, uh, als je beschermd bent opgevoed, uh, opgegroeid zoals ik... Dat je, je komt die, uh, die wereld in, de harde buitenwereld. Hè, zoals we uh, zeggen, it's cold out there. Mm -hmm. uh, dan raak je gechoqueerd van, van de dingen. Want uh, het loopt niet zoals je uh, opgevoed bent. Het, het is niet altijd eerlijk, het is niet altijd fair. En geef ze een voorbeeld? Nou, als je je best doet, uh, word je niet beloond altijd. Heel veel mensen, als je nu ook kijkt naar deze situatie... als je kijkt uh, naar de jeugd die uh, toch op het ogenblik vergeten wordt... die mensen hebben gestudeerd, zijn met verwachtingen opgegroeid. Uh, je moet studeren, want dan kan je dit en dan kan je dat. Uh, iedereen doet ontzettend zijn best, ze komen die wereld in. En men is alleen maar bezig, uh, er is geen werk... En, en dan politiek voor een deel gezien. Vakbonden zijn alleen maar bezig met de oudere mensen, met de pensioenen en met dit en dat. Dat is een shock. Nou, en in, in zo'n tijd uh, ben ik ook een stukje opgegroeid. Uh, ja, hoe, hoe kreeg je werk? Wat kon je doen? Uh, en dan, uh, toen ik ophield met studeren... Uh, ik ben gestopt zelf uh, na twee jaar... Ja, want je studeerde, studeerde in Zwitserland? Ja, ik, ik, ik, ik, wilde, ik wilde ecoloog worden. Ja. Het de, de, was eigenlijk een soort nieuw vakachtig. Uh, dat je in de relatie van die dieren, maar ook hun omgeving... He, de zeg maar het hele ecosysteem, en dat, is, uh, dat fascineert mij nog steeds. Hoe kom je nou in Zwitserland? Omdat, mijn vader was Armeens, uh, mijn moeder Nederlands. Uh, ze spraken Frans met elkaar... Uh, dus thuis sprak ik Frans met mijn vader en Nederlands met mijn moeder. Dus ik ben tweetalig opgegroeid. En toen ik uh, eindexamen deed op mijn zeventiende... Uh, dacht ik, uh, ik wilde toen uh, niet in dienst. En ik uh, dacht, uh, ik, ik wil wat anders kijken in de wereld. Nieuwsgierig, ja. hè? De, uh, toch weer nieuwsgierig. Uh, en in Zwitserland was de studie vier jaar, wat ze later ook... Een, uh, en ik dacht al van, nou, te lang studeren, stilzitten. Ik ben vrij bewegelijk, uh, veel energie. Uh, niet echt een studiehoofd wat dat betreft. Dacht ik, nou, dan ga ik dat doen. En dat was alleen. En zo kon je de dienstplicht ontlopen? Nou ja, uh, dat had natuurlijk helemaal geen zin verder. <laughs> Want ik ben gestopt, dus zo belangrijk was <laughs> het ook weer niet. Uh, maar goed, uiteindelijk ja. gestopt en terug uh, na twee jaar naar Nederland. En, en in het bedrijf gaan werken van uw vader? Ja, het was een heel klein bedrijf, het was over van een heel groot bedrijf was het heel klein geworden. Mijn vader heeft heel veel. Uh, Ik kwam eigenlijk uit mijn familie kwam uit het goud. En, uh, mijn vader had een filmbedrijf gekocht, veel van film met zijn. Uh, met, met, met de broer van mijn moeder hebben ze dat uh, gerund. En er is, is heel veel geld kwijtgeraakt in de film... met productie van Tati, financiering ervan, van uh, Playtime... en ook in de distributie. En dat was nog een heel klein bedrijfje over met één werknemster. En daar ben ik uh, toen begonnen. En, toen, en zo ben ik ook uit dienst gebleven. Ik, ik was persoonlijk onmisbaar op een gegeven moment. En Dat was ook ja. een regeling. Ja. Lang verhaal kort, u heeft dat bedrijf heel succesvol gemaakt. Ja, met partners altijd, hè? met verschillende partners, ja. Uh, dat was een filmbedrijf. Had u evengoed een koekjesfabriek kunnen runnen... of was film een bewuste keuze? Nou ja, vanuit de familie. Eigenlijk wilde ik dus iets in de, in de biologie doen. Uh, ja. Maar uh, kijk, ik ben natuurlijk opgevoed met film. Dus als we, als we jarig waren, dan uh, werd er film gedraaid. Uh, als kind kwam ik op een set. Uh, dus film was wel in het hart uh, gesloten. Het is nog steeds zo dat ik... Ik ga heel veel nog naar de film. Het is het, ja, het, ik ga wel naar het toneel of wat anders. Maar alleen film is het, blijft, is het formaat, laat ik het zo zeggen... Wat ik het, uh, waar je aan gewend bent. Wat je, uh, ja, ik weet niet, er is een soort uh, ja, grote liefde daarvoor. Hij zei net al buiten... vroeger als kind wilde ik al directeur van artist worden. Ja, ik stelde me dat voor. Dat? Ik, stel, ik had veel dieren, maar vijfde de, de eerste dier een kanarie... en later uh, kippen, konijnen enzovoort. Ze stotten met de kou, varken. En Want heel dat groot... was op een boerderij? Of? Nee, dat was uh, zeg maar, aan, de, aan de Amsterdamse kant, bij het bos in Hilversum. Ja, aan de kant van Amsterdam, mijn oma. Alles was altijd in Amsterdam, dus ik ben daar geboren. Uh, mijn oma, mijn oom, uh, het kantoor van mijn vader, de tandarts, alles was daar. En we woonden... Uh, zeg maar twintig minuten van, van Amsterdam aan de rand van het bos. In een grote tuin en daar had ik al die dieren. En wat een groot garagehek. En daar stelde ik me voor, want ik kwam vaak een arts, vanaf mijn vijfde lid uh, van een artist. En uh, daar stelde ik me voor dat dat de was. Want ik was dol op arts. En uh, nou, dan stelde ik me voor dat ja, dat, ik dan de, dat, dat, dat de arts was en ik de directeur. Ja. En dat is natuurlijk wel grappig. En, en wat boeide u zo in dieren? Wat me boeit in dieren is de, dat ze doen, dat ze doen, dat ze niet luisteren, en dat ze doen wat ze moeten doen. Dus ze doen op een natuurlijke manier, uh, ze zijn heel erg zuiver. Uh, en dat vind ik, uh, als je daar als mens naar kijkt, uh, en ook als directeur van Artes, zeg ik wel eens, uh, uh, als grapje dan, want mensen. Begrijpen dat niet helemaal. Ze luisteren gewoon ook niet naar mij. De rest luistert soms in meer of mindere mate. Maar die dieren zijn de enigen die echt niet luisteren. En dat eh, omdat ze een patroon hebben, omdat ze eh, zeg maar in een, in een, in een systeem zitten of, of moeten zitten: van eten, voor zichzelf zorgen. En, en dat fascineert mij enorm, dat gedrag. En dan hoe dat opgebouwd is. Dus als je dan kijkt, en daarom wilde ik ook ecoloog worden. Als je kijkt, je ziet, als je naar kijkt, zie je alleen de bovenlaag. Je ziet natuurlijk, die vertegenwoordigt in wezen de natuur. Bij artis heb je nog die fantastische bomen erbij. Die geven, dat realiseren mensen zich niet, maar er staan een eeuwenoude. Het is een park, het is aangelegd als een park. Dus die planten, ook dat de laatste tien jaar, enorme diversiteit aan planten, waardoor er weer vogels bloeien. En steeds uitbreiding van die collectie aan planten. Die dieren ook. Maar wat er allemaal bij zit... het gaat van insecten tot, uh, tot een olifant. Het gaat van uh, vlinders tot uh, een krokodillensoort. Nee. Bent u die dieren beter gaan begrijpen? Nou, begrijpen? Ik denk dat, dat, uh, dat dieren begrijpen... je kijkt naar het gedrag. Wat ik wel ben gaan doen is... ik begrijp nu meer van, van het hele ecosysteem. Want toen ik tien jaar geleden, elf jaar geleden maar meer dan elf jaar geleden over artis nadacht. Ik heb al jaar over gedacht of ik of ik mijn leven wilde veranderen, want het is echt een radicale stap. Toen dacht ik, wat zou ik met artis doen? Ja, want voordat we daarop op komen, hoe is dat gekomen eigenlijk? Want ik vertelde net al begon net al het verhaal dat u op een luchthaven was. Ja, en er iemand tegenkwam. En iemand tegenkwam. Ja, die interim manager was. En, en toen ben ik gaan nadenken. Interim manager bij artis. Bij artis, ja. En, uh, want het moest hervormd worden. Ja, zeg maar, Artus was toch ja, een instituut. wat uh, In de jaren zestig is eigenlijk alles wat oud was, is vernieuwd. Alles moest anders. Nou, Artus was natuurlijk een, een, een, een, een, een... Hoorde toen al heel oud. Ja. Meer dan 100 jaar. Hoorde natuurlijk ook uh, met die monumenten. Met die uh, we hebben 27 monumenten. Hoorde bij bij het oude, dus me, me ging die, die monumenten gingen met schootjes in timmeren... de plafonds weghalen. Wat we nu schitterend vinden, vond me toen vreselijk. Nou, en dat werd een probleem op een gegeven moment. Je zat in die stad, je zat nog met de oude manier van, van dieren houden... met tralies. Maar je was een succesvol in de film. Ja. Hoe kom je er dan bij om als directeur te solliciteren bij Artis? Ja. Je hebt wel, wel die droom als kind van vroeger, maar... Ja. verder had u er plat gezegd toch geen zak verstand van? Nou, in zoverre dat ik... Uh, ik heb van dieren is het ver verstand dat ik begrijp hoe dieren functioneren. Ik heb ze zelf verzorgd mijn hele leven. Of mijn hele leven, mijn hele jeugd, en later rond. Dus, dus dat begrijp ik wel. Hoe je dieren... ja, een, een paar kippen en, en, en een vark... ja, en Ja, en... maar goed, wat is het verschil? Uh, het gaat over uh, verzorging. Het gaat over het gedrag dat je herkent. Het gaat over ziek, het gaat over doodgaan, het gaat over eten. Uh, het gaat over fokken. Uh, dus... Maar kon je daar bij, bij, mee aankomen bij artis? Hallo, ik heb een paar kippen verzorgd en een varken. Ja, want men zocht juist... Een, uh, kijk, er zit natuurlijk een omwenteling. Allerlei instituten hebben jarenlang kennis gestapeld. Ja, dus, dus je hebt een, uh, een dier dan heb je een, een, een curator... je, je hebt een, een dierenarts die verstand heeft van dieren. Je hebt dus heel veel kennis in huis... en daarbij wordt die kennis steeds gespecialiseerder. Dus dat zie je op alle terreinen. Mijn vader zei dat al, uiteindelijk heb je alleen maar experts... maar je hebt geen mensen meer met overzicht. Dat voorspelde die, dat is gebeurd. Dus we zien ook in de financiële wereld, als je vandaag kijkt... zie je alleen maar mensen die, die ik ga rekenen. Dus wie was de man met overzicht? Iemand met overzicht. Een cultureel ondernemer die in de breedte kan kijken... en die wel affectie met dieren heeft. En ik had ook nog een plan voor uh, artsen en dat was de eerste dierentuin in de wereld. Ik wilde microben laten zien. Hè, vanuit de gedachte van de ecosystemen. Uh, uiteindelijk is het kleinste organisme, uh, eencellige... Uh, zijn ge, zeg maar, die, die, die regelen alles. Het dus dat is een computer. Je, je hebt 800 soorten in je mond, uh, je hebt tien keer zoveel op en in je lichaam. Als je cellen uh, in je lichaam hebt, tien keer zoveel micro-organismen. Zonder je micro-organismen zou je geen eten kunnen verteren. Overal zitten ze, het wordt gebruikt, toepassingen... Nou, en dat wilde ik uh, laten zien. En met die kwaliteiten van uh, het runnen van een, uh, van een onderneming... Die, die, die ook, zeg maar, in bioscoop had ik ook, uh, je verkoopt kaartjes. Uh, het heeft natuurlijk ook... Ik heb het wat als later gerealiseerd, hoor. Ik heb het niet zo gedacht, maar nu vind ik eigenlijk... dat het redelijk dicht bij elkaar ligt. Je... Artis is ook een soort film. Ja, film niet, maar wel... Een beleving hè, die, die, die, die je verwondert. Dus net als bij een film, je kijkt. Bij eh, artiesten ook elke keer als je op die, op, op die dwalende beweging... Hè, het is een landschapspark. Elke keer als je een bocht omkopt, zie je nieuw... zo is het aangelegd en dat herstellen we helemaal. Dan zie je een nieuw beeld. Bij film ook elke scène heb je weer een nieuw beeld. En dan vraag je je weer af, wat is dit? En ik denk... Ook het maken van die dingen, van, van de verblijven voor de dieren. Hoe representeer je die natuur? Hè? Zoals we hier ook nu prachtig naar ja. buiten kijken. naar nou, Die horizon is aangelegd, Daar is over nagedacht. Daar heeft men iets gedaan men heeft, uh, en men laat dat dan zo. Straks wil ik van je weten wie je inspiratiebronnen zijn en waarom. Maar nu is het half acht, tijd voor een overzicht van het nieuws. Gelezen door Renate Evers. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. In een hotel in het noorden van Pakistan zijn negen buitenlandse bergbeklimmers en hun gids doodgeschoten. Ze komen uit Rusland, Oekraïne en China. Gewapende mannen drongen het hotel binnen en openden het vuur. In de regio waar het gebeurde is de laatste tijd een reeks aanslagen gepleegd op de Sjiitische minderheid. De VS heeft Hongkong gevraagd om de uitlevering van klokkenluider Snowden. Hij onthulde dat Amerikaanse inlichtingendiensten op grote schaal telefoon- en internetverkeer afluisterden en vluchtte daarna naar Hongkong. Het is niet duidelijk of hij daar nog is. In Brazilië hebben opnieuw tienduizenden mensen gedemonstreerd. De meeste betogingen verliepen vreedzaam. President Rousseff heeft onder meer beloofd harder op te treden tegen corruptie en het openbaar vervoer te verbeteren. En acht Europeanen die door Al-Qaeda worden vastgehouden in Noord-Afrika zijn nog in leven. De terroristische organisatie zegt dat er binnenkort een video van de acht op internet zal worden gezet. Het is niet duidelijk of de Nederlander Sjaak Rijke bij die groep van acht zit. Hij werd in 2011 ontvoerd in Mali. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer, er vallen geregeld buien en vooral vanmiddag is er kans op onweer. Plaatselijk kan veel regen vallen. Verder schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 16 graden. Ook morgen vallen buien, maar van tijd tot tijd is er ook zon. Vanaf dinsdag wordt het droger en schijnt de zon veel vaker. Wel blijft het koel voor eind juni. Dit is de Zondag op Radio 1. U luistert naar Dit is de Zondag en als u de radio net aanzet een heel goede morgen. Nou, het is nog steeds barramboos, grauw en grijs. Het lijkt wel of de herfst is begonnen in plaats van de zomer. Um, er zijn hier ook koningspaarden en um, Haik Balan, Balian. Um, koningspaarden en artis, dat heeft een link. Nou ja, er zitten hier heel veel dieren natuurlijk en er is een enorm overschot en uh, het zijn hele gezonde paarden. En ik, als het overschotten zou zijn, dan kan je dat natuurlijk uh, aan artis geven. Dat zou prima voor de dieren zijn. En dat gebeurt van... ook? van? Ja, ik denk dat dat wel gebeurt. Af en toe, ik geloof vorig jaar voor het eerst is er een, uh, gekeken of dat kan. Ja. ja, want artsen zijn altijd op zoek naar vlees zonder antibiotica. Ja, ja zoveel mogelijk natuurlijk. Hè. Er wordt heel veel in een fok, wordt heel veel antibiotica natuurlijk gebruikt. En uh, dat is niet goed voor dieren, uh, want daarmee kweek je een soort resistentie. Dat kan gebeuren, en uh, dat is natuurlijk niet goed. Je bent al tien jaar directeur van Artis. Uh, u heeft dat uit de, uit de dal getrokken en eerder een Meteorfilm groot gemaakt. Daar heb je energie en vechtlust voor nodig. Wat inspireert u bij wat u doet? Uh, een deel het, uh, een beeld. Uh, een beeld wat je hebt, wat je wil. In het begin was dat, uh, omdat ik niet gestudeerd had uh, en al mijn vrienden hadden gestudeerd, was dat mijn, mijn ontwikkeling. Dus ik heb altijd uh, ook met mensen samengewerkt. Ik heb altijd uh, geleerd. Ik heb het gezien als een, uh, ja, als, een, als een levensles. Dus als je het niet uh, theoretisch doet, omdat ik gestopt was met mijn studie... dan moet je het in de praktijk doen. Dus ik geloof heel erg in het leermeestersysteem. Dus ik heb altijd mensen gezocht die wat anders konden dan ik. En nog steeds. Uh, het is nu, hoe ouder je wordt, hoe lastiger het is om uh, dingen te vinden die je niet gezien hebt of niet weet. En het is eigenlijk. U weet altijd... alles al? Nee, maar ik bedoel, met, met dingen. je bent natuurlijk beperkt, je interessegebieden zijn beperkt. Dus op je terrein, als je daar heel diep in gaat, is het heel moeilijk om mensen te vinden die, die, die, die, die, die nog veel meer weten. Die zijn er, en vooral met lezen. Dus ik, ben ook, ik lees veel meer. Uh, vroeger was ik veel praktischer en nu lees ik dan ook veel meer. om, om toch weer verder over dingen te kunnen nadenken en te beleven. En dus ik. Ik heb, zeg maar, de inspiratie is een soort parallel aan mijn leven. Een heel klein, stom voorbeeldje is... Uh, op een gegeven moment kreeg ik uh, kinderen. En uh, toen we zijn video's gaan maken Saartje en Tommy met Francine Omen. Uh, en een kinderlabel opgezet. Nou, en zo elke keer, als het weer een fase afgelopen was... Uh, ik ben begonnen in distributie. Toen had heel erg goed in de kunstfilms, zeg maar. De uh, uh, blechtrommel uh, samen met de eigenaar van de movies toen de tijd, uh, dus dat was heel succesvol toen naar nou, productie met een andere partner Chris Brouwer... waarmee ik al die films gemaakt heb uh, en zo is dat geëvolueerd, uh, elke keer veranderd en elke keer keuzes gemaakt om weer een nieuw, uh, met elke keer neem je weer een nieuw risico, want je begint uh, zonder kennis in wezen. Ja, en, en in welke inspiratiefase zit je nu dan? Uh, ik zit nu in, in de inspiratiefase waar ik me afvraag. Uh, ik ben, uh, ik word 59. Uh, waar ik me afvraag wat ik met de rest van mijn leven zal gaan doen en moet gaan doen. Ik denk dat er op een gegeven moment uh, komt er een andere fase. Er zijn, uh, ik denk, iemand als ik die een bouwer is en een veranderaar. Uh, op een gegeven moment als er dingen zijn, zoals als ze goed lopen, als het gaat... dan moet je de volgende stap maken. Maar alleen die volgende stap weet ik nog niet. Dus ik zit eigenlijk in een fase dat ik me afvraag wat het betekent om ouder te worden. Ik ben daar mijn hele leven al, ben ik al mee bezig geweest. En ik weet dat nog niet zo goed. Leven is ook durven springen. Ja, zoals een van mijn leermeesters in Duitsland ooit tegen me zei... het ging over film maken, je weet nooit of het doorgaat. Het is, het, altijd, het is nooit helemaal rond iets. Eh, beslissingen nemen zij laatst een, een filosoof... die in arts gevraagd hebben om over dierproblemen... ethiek na te denken. Dat doen we dan zo'n workshop. Die zei, beslissingen neem je alleen maar in situaties... waar je niet weet wat je moet doen. Dus dat beeld van boven op die duikplank staan... daaronder is het water en je moet die sprong maken. Je weet niet hoe je terechtkomt, je weet niet hoe diep het water is... En dat, uh, dat geldt heel vaak. En, en dan de moed verzamelen om te springen. Of slim genoeg zijn soms om juist niet te springen. En u staat nu weer op dat punt? Uh, ik denk dat... Uh, kijk, onafwendbaar uh, word ik uh, 65. Ik denk uh, voor die tijd zal dat uh, gebeuren. En dan vraag je, wat je af wat je met je leven gaat doen. Dus er komt weer zo'n punt. En uh, als je zegt, wat is die inspiratie? Op het ogenblik weet ik het niet, want... Ik ben zo met hart en ziel verknocht aan, uh, aan artis En we gaan uh, open volgend jaar met uh, de eerste dierentuin van micro-organismen. Van bacteriën, schimmels. Uh, die hele wereld die je niet kan zien. Hebben we nu twaalf uh, jaar geleden bedacht in een iets andere vorm. Voordat ik bij artis kwam. Dus toen ik over artis nadacht. En nu we zijn we acht jaar mee bezig. Uh, met onderzoek, met alles. Hij gaat volgend jaar open. Dus ik zit er nog vol in. Maar daarna zal er ongetwijfeld ergens uh, in de komende... in ieder geval in de komende zeven, zes jaar uh, zal ik wat uh, anders moeten doen. En ik vind ja. dat heel eng. Ik vind dat uh, behoorlijk eng. Want wat betekent dat? Ik heb geen idee. Ik heb vanaf mijn twintigste gewerkt. Ja, uh, yeah, I don't know. En wie heeft u geholpen van die enorme stap van de film naar Artis? Uh, mijn vrouw en uh, en denk ook mijn kinderen... die, die ik gevraagd heb of ze, het, uh, of ze het goed vonden. Want het was natuurlijk leuk, die film. Altijd premier is altijd dit, altijd dat. Uh, en ook, ja... Want je kan ook falen. Ja. En, en hoe oud waren uw kinderen toen... Met mijn kinderen, uh, oh, 14 en 16, denk ik. Yeah. En 14. vonden die dat leuk om dan in een dierentuin te gaan wonen? Maar Ze waren natuurlijk net in een leeftijd waarin... Kijk, kinderen in de puberteit moeten loskomen van hun ouders. Ja, dat is een biologisch proces, dat zie je hier uh, bij die Nou, Die zitten dan in kuddes, die blijven dan wel bij de kudde... maar gaan hun eigen gang ook. Mm -hmm. Dat is bij mensen ook zo, dus... Uh, Tussen die, die 14 en, en, en, en, en, en, en 18 of 19. willen kinderen hun eigen weg gaan. Dus dierentuinen horen bij het klein zijn. Dus daar moet je afstand van nemen. Net zoals de televisie in wezen. Je kijkt met je ouders. TV is je klein bent, nou Dat is nu wel een beetje veranderd. Dus je gaat dan naar de film, naar de bioscoop. Dat zie je ook. Je wil niet meer thuis zitten op de bank. Maar vonden ze het leuk of niet leuk? Ze vonden het uh, natuurlijk, vond ze het uiteindelijk leuk. Maar uh, ja dat was niet. Uh, de reden het was meer van. Is dat wel wat? Ja, daar kunnen we over praten. Wat ga je dan doen? Dat kan je toch helemaal niet? En, uh, nou, enzovoort. Hetzelfde wat jij net zei. Ja. Ja. Um, uh, we vragen altijd gasten om een foto mee te nemen... van mensen die, uh, yeah. die, die, die, die je inspireren. Uh, yeah. Ik zie je nu grijpen naar ja, je broekzak. Ja, nee, je broek, nou telefoon, Want ik heb gisteren... Uh, ik, ik ja, licht erover herzanden. Maar goed, ik, uh, ik heb een foto. Uh, die heb ik gisteren gemaakt uit een oud-album. Van mijn, moeder. mijn moeder is een aantal jaar geleden overleden. En ik, want ik had een doos met alle oude fotoalbums. Ja, je vraagt over inspiratie van ja, mensen. Ja, dus, dus het is een foto... Ja, het zijn heel veel mensen die me geïnspireerd hebben. Wat ik al gezegd heb, leermeesters, vrienden. Uh, maar ik denk dat de basis, uh, de basis begint natuurlijk bij, bij waarmee je opgroeit... Dat zie je bij dieren ook. Een olifant, een kleine olifant, in een artsen, jongen van twee, die kijken, die kunnen alleen maar het gedrag leren als ze kijken. Dus hoger ontwikkelde dieren. Er zijn dieren die worden geboren en die functioneren, zo, insecten, dat gaat vanzelf. Maar dieren die wat zeg maar, hoger in de, in de biologische ladder staan, waar wij ook toe behoren, primaten soorten, zeg maar. Uh, die moeten het leren. Die weten niet bijvoorbeeld hoe ze moeten paren. Ze weten niet hoe ze dingen moeten doen. Ze weten niet hoe ze moeten omgaan uh, met elkaar. Dus dat, dat wordt geleerd. Dat heeft u van uw ouders uh, en, geleerd? En dat, uh, da daarom heb ik een foto van mijn ouders uh, gemaakt uit dat album. Uh, eigenlijk heel weinig foto's zag ik waar ze samen opstaan. Uh, maar ik heb er maar één gevonden. Want mijn moeder maakte meestal de foto's uh, over iemand anders. Uh. En... Dat vond ik wel leuk, ja, want ik denk daar heb ik veel van geleerd. Uh... Waren en zijn ze trots op je? Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ja. Of dat weet ik zeker. Het enige spijtige was dat uh, mijn vader overleden is... Uh, net voor de première van Meisje met het Rode Haar. Dus de eerste productie. Uh, Grote succes. Groot succes uh, daarna. En uh, dat was uh, natuurlijk jammer, want ik denk wel dat je dat het dat dat heel fijn is als, als en heel prettig als, als, als je daar die erkenning... Het is natuurlijk raar eigenlijk, want je ja. weet dat je ouders van je houden... maar toch ja. is het belangrijk, dat is die relatie hè, tussen, die, tussen ouders en kinderen... Stel dat ze van boven hadden mee kunnen kijken. Hoe hadden ze het dan gevonden als je dan toch directeur van arts... Ja, nou, mijn moeder heeft dat natuurlijk meegemaakt. Die heeft het nog en, meegemaakt. Ja, Die vond dat fantastisch, want die is natuurlijk in Amsterdam opgegroeid. En sowieso, ik denk ook dat ze het fantastisch vonden... dat ik, zeg maar, die weg heb afgelegd en weer terug... Uh, naar wat ik uh, als kind zo leuk vond. Ja. En dat is natuurlijk, denk ik, als ik, ik heb zelf heb kinderen... als ik kijk naar mijn kinderen... Ja, dat is essentieel, dat ze, dat ze hun plek vinden, dat ze gelukkig zijn. Ik denk het allerbelangrijkste, behalve dat maatschappelijke stukje dan... is dat je ziet dat er mensen om je heen waar je van houdt... dat die iets doen waar ze plezier mee hebben, waar ze hun talenten ja. kwijt kunnen. En, uh, ik denk, het maakt niet uit wat je doet. Hè? Ik, ik, of je nou directeur bent of wat anders. Als je iets doet, zo proberen mijn kinderen ook, het maakt niet uit wat ze doen. Maar je moet iets doen. Als je een stuk van je hart, een stuk van je zijn daarin kan leggen... Net als jij dat hier zit op een zonnige ochtend Je moet vroeg je bed uit. Iedereen ligt nog lekker te pitten. Je kan er avond voor niet uit. Ik weet niet hoe je leeft. Maar dat is een, een stukje passie. En, en dan ben je gelukkig, denk ik. Dat maakt je gelukkig. Een stukje passie was waarschijnlijk ook... dat uh, tien jaar geleden bij Artis alles anders moest. Ja. Hoe kregen je dat voor elkaar? Wat, wat is het geheim? Nou, ik, ik, ik wist dat natuurlijk niet. Dat, dat merk je pas. Uh, als je er bent... Uh, ja, overtuigen soms, en uh, dat denk ik, soms. Uh, het is eenzaam uh, geweest, natuurlijk, zeker in het begin. En dan zit je, je eentje en 170 man, uh, als je het stuur naar links doet, uh, gaat de boot of de auto naar rechts. En dan denk je, hoe kan dat? En dan probeer je dat uh, te doen. Nou, en, uh, Nederland is natuurlijk niet een land waar mensen uh, nou luisteren, zou ik zeggen. Iedereen vindt dat hij uh, het zelf. Uh, een groot stuk te vertellen heeft. Is het, is het overtuigen en doordraven? Overtuigen en, en, en frappé toujours zeg ik maar. Hè? Dus altijd maar herhalen, herhalen en onbuigzaam zijn. Maar wel menselijk blijven. Dus wel goed kijken uh, dat het... Uh, want je moet beslissingen, waar we net ook over hadden... beslissingen neem je alleen maar in moeilijke situaties. Dus je moet aan de ene kant, wil je overleven... moet je nare beslissingen nemen... Voor mensen vaak nare beslissingen, zeker in het begin. En een totaal sociaal plan, et cetera. Maar aan de andere kant kan je ook weer zorgen... dat mensen uh, dingen gaan doen die ze leuk vinden. Uh, dus je kan wel weer zorgen dat ze kijken... wat willen mensen dan wel met hun leven? Dus, dus Er zitten twee kanten aan uh, ja. en, en dat is erg belangrijk. Maar je moet, denk ik, als je leiding geeft... zijn er heel veel vervelende dingen die je moet doen. En dat is uh, wel eens zwaar. Alleen als je dat loslaat... Onbuigzaam, menselijk, maar ook kwetsbaar? Tuurlijk kwetsbaar. Ja. Alleen, uh, laat ik het zo zeggen... Dus die, die, die kwetsbaarheid... Uh, ligt. die laat je sowieso niet altijd zien. Want op het moment uh, dat je dat te veel doet... Uh, dus je neemt een beslissing, je bent kwetsbaar... je weet dat dat vervelende uh, gevolgen heeft... Ja. Dan doe je dat. Maar je bent. Leuk is wat anders. En je moet er wel voor blijven staan. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk weglopen op het moment. Dan gaan ze de andere kant op leunen. Die, ja, maar als je nooit je baas kwets... heeft gezegd. Dat dit moest. Ja. ja, maar als je nooit je kwetsbaarheid laat zien. Dat is ook weer niet goed. Nee, maar goed. Je bent gewoon kwetsbaar. Dat is ook daar. Als je menselijk bent, ben je kwetsbaar. Alleen op een andere manier dan, dan mensen misschien denken. Ja, uh, geef eens een voorbeeld. Even goed nadenken. Uh, nou, wat ik, wat ik net zei. Uh, een, een lastige beslissing. Daar ben je kwetsbaar in. Want je weet niet. Kijk, je weet niet of je gelijk hebt. Je twijfelt. Ik ben iemand die. Zeg maar als ik een politicus zou zijn, zou ik een uitmuntende dossierkennis hebben. Ik onderzoek alles. Heb ik ook geleerd. Van, van mensen om me heen. Van mijn laatste partner ook. Alles bekijken. Goed weten waar, wat je doet helemaal de Mensen worden er wel eens gek van, want ze vinden dat een vertraging van uh, beslissingen nemen. Maar bij de keuze wel twijfelen. Maar je daarna weer afvragen of je het goed gedaan hebt. Ja. En altijd weer terugkijken. En als je het fout gedaan hebt, dan moet je het de volgende keer beter doen. En dat is een kwetsbaarheid. En dat is ook zeg maar, het leermeesterschap. Het leermeesterschap gaat erom dat je, je mag iets proberen. Als je het even heel plastisch voorstelt, je bent een smidsleerling. Je mag een ding maken... En hij is fout. Je hebt hem wel gemaakt. Je hebt wel dat stuk uh, staal ja. of ijzer gebruikt. En de volgende keer, je wordt terecht gewezen. En dan moet je het opnieuw doen en de volgende keer beter. Alleen op het moment dat je daar bovenin zit. Of waar dan ook. Uh, als er niemand is die je terechtwijst. En gelukkig heb ik nog een raad van toezicht uh, die me terecht kan wijzen. Ja. Hè? Want het is wel heel belangrijk bij zo'n uh, stichting als Artis. Het is een goed doel. Dat Het, het is allemaal transparant. Ik moet wel, ik kan niet doen wat ik wil. Want dan krijg je totale wan uh, dingen natuurlijk. Er moet wel een controle zijn. Maar het gaat er, als er dus in, in de praktijk weinig om je heen is, dan zou je het zelf moeten doen. En dat is je kwetsbaarheid. Dus je, je, je weet dat je iets doet, wat consequenties heeft. Waarvan je, want niemand kan in de toekomst kijken. Dus je wil elke keer weer terug moeten naar af. En je afvraagt, heb ik het goed gedaan? En de volgende keer dat probeer bij te stellen. En soms lukt dat niet, omdat je omdat je ook maar een mens bent. Omdat je ook maar vast zit in ja. gewoontes. Uh, dat vind ik het lastigste. En straks, daar ben ik kwetsbaar in. Straks de kritiek van Marianne Tieme op Dierentuinen. Zijn ze eigenlijk nog wel nodig? Maar eerst muziek van Raoul Midon. If You're Gonna Leave. Maybe I'm crazy. I can hear you, but you seem so far away. Maybe I'm lazy, or maybe we got lost. Somewhere in between the moments, can't remember. When the changes came and made this thing so sad. So if you're gonna leave, that's okay. But if you're gonna stay, let me say I wanna get it back The love we had Before it gets too late If you're gonna leave, that's okay Now if you're gonna stay, then let me say I wanna get it back The love we had Before it gets too late Don't let it get too late Time is illusion And yesterday can be so far away Here's to confusion Or oh, maybe we will find Somewhere out beyond the stars Or in our hearts There is a method to this madness That pertains So if you're gonna leave, that's okay But if you're gonna stay, let me say.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 If you're gonna leave, baby, won't you stay? I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. De verbluffende soulstem van Raoul Midon, If You're Gonna Leave... van zijn tweede album, State of Mind. Goedemorgen, u luistert naar Dit is de Zondag... en mijn gast van vanmorgen, Heik Balian... was ooit een van de machtigste mannen in de Nederlandse film... tot hij de verrassende overstap maakte en directeur van Artis werd. Meneer Balian, ik noemde het net al... Marianne Thieme van de Partij van de Dieren... wil dat dierentuinen dierenopvanghuizen worden. Bent u het daarmee eens? Eh, uh, nee... Uh, ik denk, dierentuinen zijn belangrijker dan ooit. Uh, we komen steeds verder van de natuur te staan. Als je kijkt naar de groei van de steden... het contact met dieren wordt steeds minder. Kinderen groeien op zonder überhaupt te weten wat, uh, wat dieren zijn. En uh, planten. Hè, planten worden natuurlijk ook vergeten. Uh, bomen. Dus ik denk dat die natuur uh, essentieel is. Een dierentuin is een maar plek... Maar toch, toch niet voor in een hokje? Nou, een hokje verblijven. Uh, ik denk uh, dat... Je mensen dat moeten laten zien. Hoe wil je het laten zien? Waar wil je het laten zien? Ik denk dat dierentuinen en zeker wat de dierenwelzijn betreft... enorme vooruitgang hebben gemaakt. Uh, dus dat is een goede plek om dat te doen. Maar en, tegenwoordig is de wereld toch zo klein geworden... Eh, mensen vliegen zomaar naar Afrika nou, om de dieren live te zien. Ja, natuurlijk is iedereen zo rijk dat iedereen dat kan. En daarbij is het dat natuurlijk is fantastisch... Zo. dat we nu met 7 miljard mensen op aarde zijn... en dan gaan we met z'n allen naar Afrika... zodat we daar ook kapot maken. Er is natuurlijk wel één ding. Als je het hebt over die natuur, die dierparken en dierentuinen... want als je kijkt naar Afrika of naar heel veel natuur... dat wordt nu omheind, wordt beschermd. Dat zijn reservaten, en we kunnen het ook hier zien... Dat zijn en in wezen grote dierentuinen. Dus een enorme samenwerking. Dierentuinen hebben kennis, et cetera. Dus ik denk als we kijken naar, naar, naar, naar natuur, dat natuur steeds belangrijker voor ons wordt. We zijn een hele tijd er los van geraakt. Als wij straks, over in 2050, zijn we met, met 9 miljard mensen op aarde. We zullen anders moeten gaan leven. We zullen anders uh, de dingen moeten gaan doen. Want er is te weinig voedsel. Uh, als je kijkt naar die steden, de natuur wordt steeds meer vernietigd. Dus ik denk dat dierentuinen een rol spelen in Dat bewustzijn. Als je er zonder natuur opgroeit, zou je er ook nooit van leren. Het bijzondere is natuurlijk uh, met, met, met, met de Partij van de Dieren: is dat een van mijn uh, beste jeugdvrienden. Die is ooit even, uh, zijn grootvader, uh, Albert Pierson, die, die heeft, was voorstander van de vrouwenrechten in Nederland, heeft hij gefinancierd. En hij, hij is helaas gestorven een uh, aantal jaar geleden. Uh, heeft... Gezorgd dat financieel de Partij van de Dieren opgericht kon worden... met een startkapitaal. En, en dat is een van vond... jeugdvrienden. En dat is een van mijn beste uh, jeugdvrienden. En uh, Omdat hij vond dat ook uh, rechten voor dieren belangrijk zijn. Hetzelfde jaar heeft hij Arters geld gegeven. Dus wat dat betreft laat het ook zien, die twee uiteinden. Ja, natuurlijk is dierenwelzijn belangrijk. En als we kijken hoe we met dieren omgaan... naar nou, wat we eten, et cetera. Maar het rekening houden met die natuur... En het rekening houden hè, dat die natuur belangrijk wordt. Hoe wil je dat doen? En, en daarvoor zijn dieren, diertuinen essentieel natuurlijk. Dus wat, wat dat wat betreft. is het belangrijkste. En, en als ik nou naar mezelf of... kijk. Hè? Ja. En ik ben zelf het voorbeeld ervan. Als klein jongetje een artist kwam. En daar rekening mee had en kijkt naar die natuur... en die belangstelling daarvoor heeft. Dat is ergens gekomen. Dat komt niet uit de lucht vallen. En als je in een stad woont... Eh, mensen, ouders werken allebei. Zoals vroeger dat je in het bos ging lopen. Eh, dat, dat is veel moeilijker. Dat zijn allemaal onderzoeken. En waar ga je dat doen? Hoe ga je dat doen? Op de televisie? Dat is niet ruiken, zien en voelen. Het is juist die ervaring. Als we hier zitten, net daarom vond ik het zo belangrijk... dat we buiten gingen staan ook, dat je dat voelt, meemaakt, ruikt. Dat draagt het over. En die ervaring moet je hebben... En anders, denk ik, komen we nog verder ervan af. En dan wordt het nog veel erger met onze maatschappij. Want ze zullen terug moeten gaan en nadenken over die natuur die we nog hebben. Wat we ermee doen, waar, hoe we eruit kunnen leren. En daarom maakt uit dus ook die microzoe. Want uit die micro-organismen kan je straks naar de natuur kijken. En allerlei technologie komt eruit. Als je wit bier drinkt, drink je levende organismen. Als je kijkt naar, naar processen in fabrieken, je kan het overal inzetten. Dus waarschijnlijk komt de volgende revolutie en daarom maken we die microzoek... komt uit deze biotechnologie op die manier. Het belangrijkste doel van ARTIS is educatie? Is educatie. De slag die we gemaakt hebben de afgelopen jaren is niet een collectie aan dieren en planten. maar is het allemaal, moet het in het educatieve richting staan. Dus we zijn ook een aantal dieren verdwenen. Er zijn kleinere soorten bijgekomen. Er is de mooiste vlindertuin ter wereld bijgekomen. Uh, met insecten, en het insectarium uh, is uitgebreid. Dus we kijken naar hoe kan je nou die ervaring, die beleving... net zoals in een film, zo, zo hoog mogelijk maken... dat je denkt, oh, die natuur is zo gevarieerd... Ik wil daarvoor zorgen. Ik wil dat die in stand gehouden wordt. En dat is onze taak. Dat de mensen het verder zelf moeten doen. Wij kunnen die natuur niet redden. We hebben natuurlijk allerlei fokprogramma's. We zetten dieren uit. Maar dat is ook een educatief thema. Wij kunnen de wereld niet redden als de mensen het niet doen. Tot slot. Uh, 175 jaar artist dit jaar. Hoe gaat het verder nog gevierd worden? Uh, we hebben de tuin in bloei gezet. Dus we hebben honderdduizenden bloemen geplant met schoolkinderen... doordat uh, groenscholen, die, uh, die leren, uh, personeel, de planten, mensen kunnen examens afnemen. Dus ook met het leermeesterschap, die leren die bloemen planten. Dus die worden honderdduizenden, artsen staat het hele jaar in bloei. Uh, als Hoi. cadeau aan onze bezoekers. Dus het is een... Uh, nou, schitterend park. Wij hebben ook altijd een klein cadeautje voor onze gasten. Een bijzonder cadeau. Speciaal voor jou heeft dichter Menno van der Beek een gedicht geschreven. Bijzonder. Een gedicht voor... Haïch Balian. De leeuw brult en de film begint. Een Amsterdammer kijkt in de camera. Hij zal ons uitleggen waarom een stadse dierentuin een goed idee blijft. Als een moderne Noach, maar met iets meer ruimte, wil hij vooral voor kinderen de dieren redden. En het idee redden dat dieren niet om naar te kijken zijn. Want, om nog even op de ark terug te komen, als ik me goed herinner wat mijn moeder me vertelde, is het wel de bedoeling om uiteindelijk de deur open te doen en alle dieren na te kijken. Ik zie de glimlach van de directeur, daar droomt hij ook van. En alsof dat gevierd moet worden, landt een vlinder op zijn hoofd. Van Menno van der Beek voor Haik Balian. Heel hartelijk dank voor je komst en succes met het vieren... van de 175e verjaardag van Artis. Dit was Dit is de Zondag. Wilt u het terugluisteren, ga dan naar eo.nl. Slash dit is de zondag. Straks na 8 uur Vroege Vogels met Charlene Abbering.